Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. Naar het Eurovisie Songfestival vaardigt Nederland dit jaar Joan Franka af. De zangeres versloeg op het Nationaal Songfestival vijf andere kandidaten. Ze speelde haar zelfgeschreven liedje You and Me in een Indianen-outfit, inclusief veren tooi. Ze komt op 24 mei in Azerbeidzjan in actie in de tweede halve finale. Het weer is bewolkt. Af en toe valt er wat regen of motregen. Ongeveer 9 graden wordt het. En er waait een overwegend matige zuidwestenwind. Morgen wordt het met gemiddeld 11 graden nog iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het erg zacht. Het is overwegend droog, maar er is wel geregeld veel bewolking. We hebben je verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal vanwege de vakantie in het noordelijk deel van het land. Twee files springen eruit. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Twello en Knoop het Beekbergen 3 kilometer... En de langste file van vanochtend staat niet in de Randstad, maar daarbuiten op de A12 Oberhausen Utrecht, tussen Duiven en Arnhem Noord 5 kilometer. Het treinverkeer ligt stil tussen Tiel en Geldermalsen. Er zat dan een kapotte trein op het spoor. En dat betekent voor treinreizigers daar meer dan een uur vertraging. Werken wordt nog leuker met office basis van Ziggo Zakelijk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Een stomme film als grote winnaar van de Oscars. Nederlandse acteur Frank Lammers heeft daar wat moeite mee... zei hij eerder vanochtend in het Radio 1 Journaal. Zomaar eens horen hoe filmreinsent Dana Linsen erover denkt. We gaan eerst naar de onrust in Afghanistan. Want die onrust houdt aan, ook vandaag. Er is een aanslag gepleegd, vandaag al op het vliegveld van Jalalabad... met zeker negen doden tot gevolg. De taliban zouden aan de aanslag hebben opgeëist... en gezegd dat het een wraakactie is voor de Koranverbrandingen. Al een week lang gaan duizenden Afghanen de straat op. Ze zijn woedend na berichten over verbrande Korans... op een NAVO-basis eerder deze maand. En de onrust lijkt zich door het hele land te verspreiden. Ook naar de provincie Kunduz. De Nederlandse trainingsmissie ligt daar tijdelijk stil. Kolonel Nico van der Zee, commandant van de politietrainingsgroep in Kunduz. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen op het ogenblik over de situatie in Kunduz? Nou, ik kan vertellen dat uh, op dit moment uh, de situatie in Kunduz gelukkig uh, rustig is. Uh, eigenlijk een, uh, uh, een dag zoals alle andere dagen. Uh, klinkt raar, maar is wel zo. Uh, en gisteren is het eigenlijk ook een, uh, een rustige dag geweest. Dus, uh, dus, dus meneer ja, Van der Zee, nu... er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, zegt u dat? Nou, ik, ik denk niet dat je kunt zeggen dat er niet zoveel aan de hand is als er al een aantal dagen in heel Afghanistan uh, grote onrust is. Wat ik wel kan zeggen is dat het uh, gelukkig de laatste, de laatste, laten we zeggen, 48 uur mm -hmm. uh, in, in Kunduz uh, wat rustiger lijkt te worden. En daar zijn we toch wel blij mee. Ja, want kunt u schetsen wat daarvoor, voor die 48 uur gebeurde? Ja, er zijn uh, net als in andere plaatsen van uh, Afghanistan zijn grote betogingen geweest. En uh, helaas is een deel van uh, de mensen die betoogd hebben, zijn uh, uh, overgegaan in het uh, in, in uh, het uh, Er is vertracht uh, een uh, dynamagebouw in, uh, in Kunduz te bestormen. En dat heeft uh, de, de ANSF, de, de Afghaanse veiligheidstroepen, hebben dat. Uh, dat weten te voorkomen, maar daar is helaas wel uh, geweld bij uh, gebruikt moeten worden. En daar zijn ook slachtoffers bij gevallen. En dat is uh, natuurlijk heel betreurenswaardig. Uh, want dat, ja, dat laat ook zijn sporen wel even na, uh, zijn wij uh, bang. Ja, uit de berichten lijkt het erop dat westerse militairen doelwit zouden zijn. Is dat gevoel ook bij u? Nou, het is iets wat, wat niet nieuw is. Uh, het is iets wat, uh, waar we, waar we uh, uh, rekening mee houden. Het is natuurlijk wel iets wat, wat heel lastig is. Uh, kijk, wij werken ook met uh, Afghaanse agenten. En die Afghaanse agenten die, die zijn dan in de regel ook uh, gewapend. En het, het, ja, het is in het verleden ook wel, wel vaak gebeurd, ook in andere provincies, dat uh, Afghaanse veiligheidsfunctionarissen zich gekeerd hebben tegen uh, buitenlandse troepen. En helaas is dat gisteren. Uh, in, in Kudus of in Kaboel uh, ook weer dus, ja, maar, gebeurd. Ja, maar... ja, dat betekent meneer Van der Zee dat u, dat u bang bent of in ieder geval argwanend bent tegenover de eigen cursisten? Nee, nee, nee. Dat, dat, nee dat, uh, dus, kijk, als je, uh, als je met argwaan uh, in, in dit werk staat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 Uh, we moeten dat wel begrijpen. En er zijn natuurlijk geen Nederlanders geweest die dat gedaan hebben. Maar uh, het ISAF-blok uh, staat natuurlijk wel dat het er uh, ja, wel in een, uh, uh, ja, wellicht een kwaad dag ligt bij de bevolking. Daar moet je dus voorzichtig mee omgaan. Ja, en hoe lang uh, moet dat zo zijn? Dat moet natuurlijk altijd zo zijn. Maar hoe lang blijft de huidige situatie gehandhaafd, meneer Van der Zee? Nou, dat is, kijk, we bepalen dat van minuut tot minuut. Wij hadden, uh, uh, we, hebben, we hebben besloten dat het tenminste vandaag nog uh, voortduurt. Uh, en vanavond komen we bij elkaar. En uh, we hebben de plannen klaar liggen om weer door te gaan. We hebben dat overigens doen in nauw overleg... ook met uh, onze Afghaanse collega's in de stad. Uh, en dat zijn inderdaad overwegingen veiligheid. Maar ook uh, is het verstandig om nu al uh, als ISAF troepen uh, terug de stad in te gaan. Maar ook... Uh, vindt de politie dat ze er aan toe zijn? En daar bedoel ik mee, ze hebben nu, nu natuurlijk uh, een hoop werk te doen in de stad ook. Ja. Uh, er zijn gisteren een aantal arrestaties uh, verricht. Mm -hmm. Ja, de, de politie is natuurlijk uh, wat parater dan dat ze dat uh, op doorgaande dagen zouden zijn. Uh, dus dat complex van factoren maakt dat we uh, wel of niet uh, de poort uit gaan. Kolonel Nico van der Zee, commandant van de Nederlandse missie in Kunduz. hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Dag. Het is 13 minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Raad van State dan heeft een negatief advies uitgebracht... over de wortelingswet van de PvdA en de ChristenUnie-HoppenMauro-wet genoemd. De wet is bedoeld voor kinderen van asielzoekers... die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Volgens de Raad is de wet onnodig, ondoelmatig en ook nog eens oneerlijk. Onnodig omdat schrijnende gevallen bij de minister kunnen aankloppen. ondoelmatig omdat gezinnen kunnen worden uitgelokt... hun procedure te rekken tot een kind acht jaar in Nederland is. En oneerlijk ten opzichte van gezinnen... die wel zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. PvdA en ChristenUnie gaan door met de wortelingswet. Ze vinden dat kinderen niet te dupe moeten worden... van het eindeloze geprocedeer van hun ouders... en van de Nederlandse overheid. Ja. Ja. Okay. Okay. Ook willen ze voorkomen dat kinderen moeten smeken bij de minister... Want dat gebeurt. Zou u alsjeblieft nog één keer naar onze asielprocedure kunnen kijken? Want... Afgelopen week, minister Leers brengt een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Katwijk. Om de paar meter wordt hij aangeklamd door mensen die zijn uitgeprocedeerd... en die hopen dat de minister over zijn hart strijkt. Ik was vijf toen ik hier kwam. Ja. En als ik dan weer terug ga, dan is het echt niks voor mij. De Raad van State stelt dat kinderen in schrijnende gevallen... bij de minister kunnen aankloppen. Maar PvdA en ChristenUnie willen juist voorkomen... dat kinderen naar de minister of naar de media stappen. Nou, je krijgt dus een heel geleur met kinderen. En uh, het is ook discriminerend. Want het ene kind is misschien wat introverter dan het andere kind... of ziet er wat minder leuk uit op het beeld.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 De regeling zou gezinnen kunnen aanzetten tot het rekken van de procedure. Tot een van de kinderen acht jaar in Nederland is. Uh, nou, moet je ervoor voorkomen dat het elke keer maar weer gerekt wordt. Maar de situatie kan ook veranderen, bijvoorbeeld in het land van herkomst. Een oorlog kan er uitbreken. Je biologische ouders kunnen bijvoorbeeld daar overlijden, waardoor je ook niet terug kan. Nou, in die situaties allemaal moeten we gewoon een conclusie trekken, een streep trekken. Na acht jaar is het genoeg. Al met al zien de initiatiefnemers in het advies van de Raad van State geen reden om de wet in te trekken. De rol van politici is om te bepalen of zij politieke redenen hebben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 U hoort een bijdrage van Irene Oostveen. En om twee uur vanmiddag is de presentatie van de initiatiefwet in de Tweede Kamer. We weten al dat de VVD en de PVV zullen tegenstemmen. En de initiatiefnemers hopen dan dat een paar CDA-kamerleden het voorstel zullen steunen... zodat er toch een krappe meerderheid ontstaat. En dan kunnen wij u een overname van formaat melden. Ahold neemt Bol.com over. Na acht uur hoort u de topmannen van die bedrijven. Daniel Ropers van Bol.com en Dick Boer van Ahold. Is nu de verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Natuurlijk minder files vanwege de voorjaarsvakantie in de Regio Noord. Zijn er nu twaalf? Het is wel druk op de A12 vanochtend. Van Oberhausen naar Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht, bij de afrit Maarn, 6 kilometer. Omdat er een auto is stilgevallen en de rechte rijstrook blokkeert. En nog steeds geen treinen tussen Tiel en Geldermalsen. Er zat een kapotte trein op het spoor. En dat betekent voor treinreizigers daar meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. And the Oscar goes to... the artist. Tomas Langman, producer. De stille film, zwart-wit film, die Artist... is dus de grote winnaar van de Oscarnacht. nacht Filmjournaliste Dana Linsen heeft de uitreiking... van de Oscars vannacht voor ons gevolgd... en is nog steeds uh, zwanger. Pardon? Zwanger? Zwanger van film, zwanger. in ieder geval wel. En zwanger van dankwoorden en zwanger van gouden beeldjes. Goed, dankjewel. Dana, dat je mij even opvangt. Was het verrassend, de, de, de artist, of het helemaal was, niet? Het uh, was totaal niet verrassend. Het was eigenlijk uh, aftikken van alles... wat er de afgelopen weken al uh, door uh, commentatoren en uh, uh, nou ja, uh, journalisten was geschreven. Die artist zou de grote winnaar worden. Ook al waren het maar vijf van de tien uh, nominaties... wel de belangrijkste prijzen. Uh, film, mm. regisseur en acteur en ja, zo ging het eigenlijk de hele nacht door. Dus het was tamelijk saai om oh, eerlijk te zijn. Nou, gelukkig toch nog wakker. Uh, Frank Lammers spraken wij eerder vanochtend, die was ook wakker gebleven voor ons. Je kan eigenlijk niet zo goed leven met het feit dat een, een stomme film waarin een uh, acteur eigenlijk geen tekst heeft uh, dan ook nog eens de Oscar voor beste acteur krijgt. Ja, Frank Frank Lammers jij moest natuurlijk ook wakker blijven om te kijken of Runds, Runds, Runds de Belgische oh, film uh, Oscar voor beste buitenlandse film zou gaan winnen of niet. Um, en Frank Lammers die heeft, weet zelf wel dat hij geen gelijk heeft dat je natuurlijk als acteur in een stille film niet serieus zou acteren... of dat je beter zou acteren als je tekst uh, zou krijgen. Het is misschien nog wel knapper als je geen woorden tot je beschikking hebt... en alles met uh, gelaatsuitdrukkingen moet doen. Dus we wijten het bij hem maar eventjes uh, aan, aan een, een zware nacht. Aan een zware de nacht. Een teleurstellende nacht, want hij heeft er eigenlijk Precies, heeft de uiteindelijk is de, film, is de prijs daar niet heen gegaan. Ja, maar goed, allemaal winnaars die wel uh, zeer te voorspellen waren. Maar is dat eigenlijk ooit wel eens anders? Nou, er zijn wel eens van de jaren dat je denkt oké, okay, het gaat heel erg tussen twee films. Het is een soort, soort wedloop Of er zou nog iets heel onverwachts uit de bus kunnen komen... omdat het niet al zo vanaf het begin af aan duidelijk was... zoals nu met Hugo, de andere grote kanshebber... het film van Martin Scorsese, die alle technische prijzen op rij kreeg. En dan weet je het eigenlijk wel, want dat is nog nooit voorgekomen... dat een film, nou ja, nooit, er zijn natuurlijk altijd van die mooie uitzonderingen... maar dat een film en alle technische en alle, laat maar zeggen... grotere, artistiekere prijzen krijgt. Dus dat, is, dat zou netjes verdeeld gaan worden. En dan is het op een gegeven moment... Het is gewoon maar wachten. Wanneer gaat het omslaan? Het is 5-5 geworden. Heel netjes. Hmm. Netjes? Maar met er helemaal mee eens? Nou, ik was <laughs> meer gegrepen door Hugo. Maar dat is dan echt iets op het laatste moment van smaak. Want die art is hmm. natuurlijk een hele mooie hommage aan de stille film. En Hugo is ook een hommage aan de begindagen van de cinema. Maar in duizelingwekkend 3D. En daar ben ik voor gegaan. Goed. Daarna, we spreken jou later nog over de rest. Dank je. En het keurmerk gaat naar... Ja. Naar <laughs> nou, wie gaat het keurmerk? Uh, naar Bert Cameron aan de Lange Dreef in Rijsbergen. Kijk. Maar of dat hij er ook een beeldje bij krijgt, dat weet ik niet. Nee, maar wat krijgt hij wel? Ja, dat, wij weten nog niet hoe het keurmerk er precies uitziet. Maar hij krijgt het omdat de pluksters die hier werken... allemaal keurig worden betaald. Nou, en dat is uh, niet aan de orde van de dag. Ik kijk nu tussen de stapelbedden, want champignons groeien in bedden, jawel... naar de vijfde etage en daar is Kitty Herreinders bezig. Gaat het goed zo? Het gaat goed zo, ja. jawel, ja, prima. U hebt allemaal verschillende bakjes. Wat doet u nou precies? Wij gaan op uh, grote sorteren in verschillende bakjes. Ja. En met een... Uh, elke keer met een andere... Uh, hoe heet dat? Ja, ik weet niet. Vinger weet. erin. Oh. Uh. Ze heeft ook een wit mutsje op, want dat moet... Ja, maar het is radio, daar zie je niks van, gelukkig. Ze ja. staat in een soort liftje dat langs de bedden voorzichtig uh, naar voren rijdt. En een geoefende hand haalt de champignons, die groeien als kool, ertussen uit. Bart-Jan Krouwel van de stichting Fair Produce. Even de getallen, want het is wel mis in de sector, hè? Het uh, is behoorlijk mis in de sector. Waar gaat het eigenlijk om? Wat is er mis? Er zijn... Uh met de factor arbeid drie dingen mis. Eén is dat de mensen veel te weinig betaald krijgen. Abba. Noem eens iets, noem eens iets. Nou, als je kijkt dat in Nederland het wettelijk minimumloon... ruim 8 euro per uur is bruto. Heel veel van deze mensen krijgen 3 tot 4 euro per uur betaald. En daar gaat het om. Twee... Bulgaren, Roemenen, Polen... Ja, of allerlei nationaliteiten. Maar vooral uit Oost-Europa komen de mensen waar het hier om gaat. Tweede factor is huisvesting. Mensen worden vaak erbarmelijk gehuisvest, ziet er niet uit in stallen. Er zijn natuurlijk hele nare voorbeelden al naar buiten gekomen. En het derde punt is dat er ook nogal sprake is van wat we toch maar vrijheidsberoving kunnen noemen. Namelijk dat paspoorten ingehouden worden waardoor de mensen zich niet vrij kunnen bewegen. Intimidatie dus eigenlijk ook? Gebeurt ook. Mensen krijgen boetes opgelegd als ze bepaalde regels niet na zouden leveren. Kortom, eh, op vele fronten. En het draait allemaal om die factor arbeid waar het mis is. Um, Bert Kemmer is... Hier in, in Rijsberg een klein bedrijf. We moeten een beetje aan de kant, anders kan Kitty niet doorrijden in de, in de lift <lacht> langs de bedden. Um, um, waar is het meest mis bij de grote bedrijven? Ja, als je ziet dat dus ongeveer 25% van het aantal bedrijven dingen mis zijn... maar dat het dan wel gaat om waarschijnlijk tussen de 70 en 80% van de totale omzet in champignons... dan geeft dat aan dat het dus vooral de grote bedrijven blijkbaar is... Eh, want heel veel is niet zo zichtbaar in, in de buitenwereld, dat het daar vooral mis is. Dus, als ik een champignon koop een bakje bij de supermarkt... dikke kans dat het geplukt is, uh, terwijl uh, dit soort praktijken aan de orde van de dag is. Dus dat ze eigenlijk geplukt zijn door, door, door mensen die onderbetaald zijn. Een heel grote kans dat dat zo is, ja. Nou is er een, een arbeidsinspectie die tegenwoordig de inspectiedienst SZW is. Die is dat ook tegengekomen, maar het is dweilen met de kraan open. Ja, dus het is heel moeilijk om dat echt ook meteen te constateren dat er iets mis is. Dus de arbeidsinspectie doet zijn best, maar krijgt er toch onvoldoende vat op. En eh, vandaar dat er ook eigenlijk vanuit de sector zelf gezegd is... ja, hier moet er iets aan doen. Het komt natuurlijk door de prijs. Er wordt steeds minder betaald voor de champignons. Dan kom je automatisch terecht bij de inkopers van onder andere de supermarkten. Wat gaan die zich aantrekken van zo'n prachtig keurmerk van u? Ja, dat is uh, heel spannend. Dus dan moeten we nog maar afwachten. Maar als je naar die prijs kijkt... en je kijkt bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar... dan betaalt de consument in de supermarkt zo'n 16 tot 18 eurocent per kilo meer... Maar de teler krijgt ongeveer 30 cent per kilo minder. Dat geld blijft ergens? Ja, dat moet in de keten, kun je zeggen. En al die schakels die er zitten, blijven. En waar het dan precies blijft, dat is niet helemaal helder. Maar ergens is het, is het verdwenen. Ja, maar nogmaals dan de vraag, wat gaat zo'n keurmerk? Want die supermarkten blijven gewoon goedkoop mogelijk inkopen, ja. Nou, ik hoop van niet, want er zijn toch een heel veel supermarkten... in toenemende mate die roepen dat duurzaamheid... en maatschappelijk verantwoord ondernemen heel hoog in hun vaandel staat. En ik denk dat zij dan ook de verantwoordelijkheid moeten nemen... om te zeggen, als we weten dat die champignons niet op een verre manier geoogst worden... dat ze daar dan maatregelen nemen om te zeggen, wij willen dat niet. Dus die verantwoordelijkheid die de supermarkt nu heel veel bij de overheid leggen van wij zijn geen politieagent en de overheid moet dit maar aanpakken... vind ik dat een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid nemen... ook in die schakel van de keten. Hier ruiken ze lekker, de champignons. Maar toch zit er een luchtje aan. Maar nog immers bij de kwekers en het champignon keurmerk is dus niet voor de champions, maar voor de kwaliteit van de werkgelegenheid. Vijf minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zou het dan dit jaar, na jarenlange mislukkingen, wel goed komen met het Nationale Songfestival? John de Mol heeft de leiding genomen en de artiesten maken in battles, zoals dat heet, uit wie Nederland mag gaan vertegenwoordigen bij het internationale songfestival. Stefan Gorkum is ongetwijfeld een van de grootste fans van het festival. Zo houdt hij een weblog bij over de artiesten en volgt hij elke stap op de voet. Um, omdat ik heel erg hou van zowel sport als van cultuur en dit is natuurlijk een geweldige combinatie tussen die twee waarin alle landen van Europa zeg maar iets van hun eigen identiteit en, en cultuur laten zien in muziekvorm en daar ook nog een, een wedstrijd element aan verbonden is. Moderner dan uh, vorige jaren? Ik verwacht in eerste instantie sowieso uh, een heel veel betere televisieshow dan de afgelopen jaren omdat John de Mol zit er nu bij bemoeid heeft en dat is toch een vakman. Verder krijgen we zes liedjes. En we krijgen die dan in, in drie duels. Dus steeds twee liedjes tegen elkaar. En dan blijven er uiteindelijk drie liedjes over. En daaruit kiezen wij dan. En dat doen we met drie jury's geloof ik. Er is een internationale jury, maar die geeft vooraf een adviesstem. Die telt niet mee. En dan heb je een vakjury, die telt voor de helft mee. En dan stemmen wij zelf mee. En wij is het publiek? het publiek, Ja, de telefoto's. Goedenavond en welkom bij het Nationaal Songfestival 2012. <middels> Je bent de moeder van Steef. Ja, maar we moeten wel meekijken eigenlijk, hè. Het staat gewoon in de huiskamer aan. Ik, haal, ik heb graag veel commentaar. Ja? Dus dat ze met z'n allen een beetje commentaar leveren op wat er gebeurt? Ja, zeker. En met het internationale songfestival zitten we hier meestal met een grotere groep. En dan, uh, dan is het gewoon echt lachen. Want dan blijft er niet veel over van iedere artiest. Nee. Dan gaat het feest echt los. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Want dan gaan we commentaar leveren op de kleding of het gebrek aan en het gebrek aan Zandkunst. En de, gaan we voorspellen wie wie punten gaan geven en dat komt soms uit en soms niet. Maar dan hebben we hier de hele wereldpolitiek halen we erbij met een hele groep ja, vrienden van steeds. Goed gedaan dan. Ja, uh, ik, vind het, ik vind de hele steeds presentatie en het, en het podium en, en een liedertje en ik zo... In de bril van Jan Smit. Ja, nou ja, daar gaan we het over Jan Smit gaan we het maar niet te veel hebben. Jack is like an angel. Bij <laughs> we ja, Welk van de twee? Ze <laughs> zien er allebei heel bijzonder uit, hè? Ja, nou ja, Joan, ik weet niet of je Joan gezien hebt tijdens The Voice. Ik zelf niet, maar ik heb me laten vertellen dat het daar ook altijd een beetje een hippie-achtig, vreemd uh, figuur was. Nou, dat is wel iets wat we moeten hebben op het Songfestival. Op het songfestival want je moet iets ja. er een Indianen. Nu, ja, nu ziet ze er een beetje apart uit. Zegt hij. Ik vind het een kinderpartijtje. <laughs> Nou, ik, ik zeg net, ik vind, het, ik vind het in ieder geval goed dat ze er moeite aan hebben gedaan om het nu al zo neer te zetten. Zoals ik denk dat het er op het songfestival ook uit zou moeten zien als je dit inzendt. Ik bedoel, nogmaals, die verentooi mag ze van mij afzetten. Maar verder, uh, met de, de, het vuurtje en, en uh, een beetje een ja, gezellige sfeer, zeg maar, een beetje dat kampvuurideetje. Die uh, Rafaela, die, uh, die heeft weinig aan, hè? Dat heeft weinig om het lijf. Ja, zo zeg je dat dan. Hè? Ja, nee, wij, wij geven hier bij het Songfestival ook altijd al punten voor de kleding bij het Eurovisie Songfestival. En dan soms schrijven we ook wel eens op bij kleding in plaats van de cijfer, schrijven we dan op niet van toepassing. Bedankt voor uw stem op Joan. Meer info op www.songfestival.nl nou, Dat is gelukt. Ja, nou ja, nu, nu de rest nog. <laughs> Degene die gaat uitkomen voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival 2012 in Azerbeidzjan is... Laat maar zien. Ja, ja! Beat it! Joan heeft gewonnen. Lekker hoor. Dat is Toch, wel. de Indiaan wint. Ik, ik ben er heel erg blij mee. En laat het alsjeblieft inderdaad straks geen Indiaan meer zijn. Maar goed, dat heb ik nu zes keer gezegd. Maar oh ik denk dat dit het beste liedje is. Zeker ook gezien de plek die we hebben gelood. En ik ben hier heel erg blij mee. Ja, bro, jij ook? Ga je zoenen? Ja, Joan mag dus op 22 mei proberen ons land naar die internationale finales te zingen in het Azerbeidzjaanse Baku. En wij spreken later vanochtend met Joan. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.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 Radio 1 Het NOS-journaal. Ahold neemt bol.com over. En The Artist, grote winnaar bij de Oscars. Half acht geweest, goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Supermarktconcern Ahold neemt internetwinkel bol.com over. Ahold betaalt daar 350 miljoen voor. Bol.com was met een omzet van 355 miljoen euro vorig jaar de meest bezochte webwinkel van Nederland. De webwinkel verkoopt behalve boeken, onder meer ook elektronica en speelgoed. Bol.com was tot nu toe in handen van de investeringsbedrijven NPM Capital en Sirte Investments van mediaondernemer John de Mol. De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over de zogeheten Wortelingswet van de PvdA en ChristenUnie. Die wet is bedoeld voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn. Dat was ook het geval bij de jonge asielzoeker Mauro. Joel Voordewind van de ChristenUnie vindt het negatief advies onbegrijpelijk.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 Met kinderen. Twee uur vanmiddag is de presentatie van de initiatiefwet in de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat een paar CDA-kamerleden het voorstel zullen steunen... zodat er een krappe meerderheid ontstaat. VVD en PVV zullen tegen de wet stemmen. Premier Gillard van Australië is herkozen tot leider van haar partij... en daarmee tot premier van het land. Bij een besloten stemming kreeg ze meer stemmen dan haar rivaal, oud-premier Rudd. De uh, has heeft uh, nu place. Uh, Julia Gillard has won the ballot, 71 votes to, to 31. I just formally declared uh, Julia re-elected as the leader of the Parliamentary Labour Party. 71 stemmen voor Gillard tegen 31 stemmen voor haar rivaal en oud-premier Kevin Rudd. Gillard had zelf opgeroepen tot een stemming nadat Rudd vorige week was afgetreden als minister. Met de stemming hoopt ze een eind te maken aan de speculaties over een terugkeer van Rudd als premier. Volgens Gillard kan ze die zekerheid nu geven. Ik kan u dat dit politieke drama zegt dat het politieke drama voorbij is. En dat nu het volk weer centraal staat. Gillard's rival Rudd zegt dat hij nu zijn ondubbelzinnige steun heeft. De Oscars zijn vannacht voor de 84ste keer uitgereikt. Belangrijkste Oscar is die voor de beste film. En de Oscar gaat naar de artiest. Thomas Leinman, producer. Beste film, The Artist dus, de stomme Franse film. Dat is Meteen ook de grote winnaar van de avond, vijf Oscars kreeg hij. The Artist won ook in de categorieën Beste Regisseur en Beste Acteur. De avonturenfilm Hugo won net als The Artist ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën.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 De derde Oscar kreeg ze. De Belgische inzending Runskop viel niet in de prijzen, Helaas voor de Nederlandse acteur Frank Lammers die daar een rol in speelde. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is momenteel op veel plaatsen bewolkt en in het uiterste noorden regent het hier en daar. Daarnaast is het ook nevelig en in het oosten komt lokaal mist voor. De temperatuur die loopt uiteen van 1 graad in het zuidoosten tot 5 graden op de wadden.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 Samen ben je verkeersinformatie. Vooral rond Amsterdam valt het vanochtend mee met het aantal files. Logisch, want daar is het voorjaarsvakantie voor veel mensen. Ook elders in de regio Noord is dat het geval. Bij Den Haag en bij Rotterdam is het ook minder druk. Alles bij elkaar, nog geen 23 files. Eentje valt erop op de A12, Arnhem-Utrecht... tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, 6 kilometer. En ten zuiden van Utrecht is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda... tussen Knoop Everdingen en Houten. staat 6 kilometer file. Door het ongeluk is de spitsstrook tijdelijk dicht.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 Ook bij Mukrajina en Rusland, terroristen, zondag zijn er in Rusland presidentsverkiezingen. De algemene verwachting is dat Poetin hier ruimschoots gaat winnen. We praten met onze correspondent in Moskou, Kisha Heksa. Kisja, hoe zag dat complot wat er tegen Poetin was, beraamte eruit? Ja, het zou gaan om een aanslag, inderdaad, vlak na de verkiezingen van aanstaande zondag al, waarbij de bedoeling zou zijn geweest van de terroristen Vladimir Poetin te doden. En in het onderwerp op uh, Pierre PRV-kanaal, wat je net hoorde, het uh, grootste televisiestation van Rusland, dat onder controle staat van de regering, daar is te zien hoe in de Oekraïnse stad Odessa begin dit jaar een explosie was in een huis.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 ...naar het Kremlin vervoerd wordt met uh, tientallen auto's... ...hoe ze daarmee een aanslag op hem hadden willen plegen. Bij die ontploffing uh, eerder dit jaar in Oekraïne... ...is één man omgekomen, iemand anders is aangehouden. Die maakte bekend dat ze opdracht hadden... ...van de beruchte Tsitscheense terrorist Doko Umarov. Dat is ook de man die de verantwoordelijkheid opeiste... ...na de aanslagen op de metro in 2010. Op het vliegveld in 2011, waarbij tientallen mensen... Uh, Omkwamen. En die man zou dus nu gemunt hebben rechtstreeks op Vladimir Poetin. Dus de Oekraïnse geheime dienst die heeft in februari natuurlijk meteen de Russische geheime dienst gewaarschuwd. Worden dit soort plannen vaker vereideld? Gebeurt dat vaker kiesje? Ja, Lara, de geheime dienst die maakt uh, ieder jaar bekend honderden aanslagen voorkomen te hebben. Maar het is natuurlijk altijd een beetje lastig checken, want daarom is de geheime dienst... Mm -hmm. Er worden eigenlijk nooit ja, van dit soort details gegeven die er nu ook op de staatstelevisie zijn bekendgemaakt. Dus dat vind ik zelf heel erg opvallend. En verder is op zijn minst ook heel opvallend de timing van het naar buiten brengen van dit nieuws. Want die arrestaties die zijn al meer dan een maand geleden geweest. Nu zijn er aanstaande zondag verkiezingen. Het is uh, zo goed als zeker dat Poetin voor een derde keer president gaat worden, dus waarom hebben ze nou net dit moment uitgekozen om het nieuws naar buiten te brengen, dan ga je toch denken dat het misschien iets te maken heeft met dat het ook voor het eerst is dat Poetin onder vuur ligt, gisteren nog op grote schaal demonstraties in Moskou, dat blijft speculatie, maar wat wel vaststaat is dat heel veel Russen heel erg cynisch zijn over de rol van hun geheime dienst. Uh, die beschuldigen ze vaak dat ze zelf betrokken zijn bij grote terreuraanslagen. Dus dat zal later vandaag ook ongetwijfeld langskomen. Commentaren van mensen die zeggen dat dit allemaal onzin is, dat het alleen maar bedoeld is om de populariteit van Poetin verder omhoog te krijgen. De staatstelevisie heeft ons beloofd dat we vanavond in het avondbulletin meer details te horen krijgen. Dus uh, ja, tot die tijd blijft het toch speculeren ook over wat er nou precies gebeurd is. Okay. Dank voor nu, Kiesja Hekster. Gaan we naar Den Haag. Dit weekend gooide nummer 4 zich in de strijd... om het leiderschap bij de Partij van de Arbeid. Nebahad al-Bayrak. Tot dinsdagmiddag, 12 uur, staat de inschrijving open... en dan kan de campagne echt beginnen. Politiek redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Blijft het ook bij deze 4 nu? Nou ja, dat is nog onzeker. Bijvoorbeeld Frans Timmermans, die wil wel... Maar durft niet, omdat hij zegt, gezien te worden als de Brutus van Job Cohen. Want het was een, ja, een kritische e-mail van hem. Ja. Eh, waarin hij kritiek leverde eh, op het interview van Cohen en Spekman eh, aan trouw. Die e-mail lekte weer uit en leidde de val van Job Cohen in. Nou, hij heeft dan wel gezegd. Als degene die de e-mail heeft gelekt zich voor dinsdag meldt. Eh, dan stelt hij zich wellicht nog kandidaat. Waarmee hij ook wil zeggen. Ik heb de e-mail zelf niet gelekt, want heel veel mensen verdenken hem daarvan. En dan hebben we nog maar Jet Hamer, die denkt nog steeds na. En wie weet meldt zich ook nog wel een dark horse. Nou, het feit dat het er inmiddels al vier zijn en wellicht nog wel meer kunnen worden... zegt in ieder geval dat er geen natuurlijke opvolger was voor Job Cohen. En wie het dan ook wordt, die zal nog zeker nog uh, aan gezag moeten winnen... binnen de fractie en binnen de partij. Ja, er was ook wat kritiek eh, te horen over de P van de A dat de sfeer er niet goed zou zijn. Zeker niet in de fractie. Het valt me op dat de kandidaten heel erg liever elkaar zijn. Hè? Ze willen alleen over zichzelf praten, niet over de ander. Het komt sympathiek over. Maar ja, hoe, hoe, waar hoor je nou het verschil tussen de kandidaten? Ja, men wil heel erg voorkomen dat het een, een hele keiharde en smerige campagne wordt. Dat, en dat je uiteindelijk wel een winnaar hebt, eh, maar ook een hoop eh, ja, zwaar gewonden voormalige tegenstanders. En die moeten vervolgens allemaal nog eh, door één deur de deur van de fractiekamer van de Partij van de Arbeid. Dus is er afgesproken, uh, we gaan een positieve campagne voeren. Wat mij betreft is de campagne ook wel heel erg positief op dit moment. Uh, want het is inderdaad wel heel erg moeilijk om te zien... Van wat is nou het verschil tussen de kandidaten. Het is een beetje campagne voeren met de handen op de rug. Maar ik verwacht wel dat als alle kandidaten bekend zijn... en de debatten gaan beginnen... vanaf woensdag begint een serie van vier debatten in het land... Ja, dan, dan ontkomt men er niet aan om de onderlinge verschillen te gaan benoemen. Dus in stijl, maar ook inhoudelijk. Maar ja, want politieke campagnes draaien immers om het benadrukken van verschillen. Dus uh, ze gaan het niet nog twee weken lang voorhouden om heel erg lief tegen elkaar te zijn. Ja, maar aan de, aan de andere kant, Joost, mogen ze die handen ook wel wat losgooien? Want ze zitten natuurlijk allemaal in dezelfde partij. Moeten ze zich allemaal aan dezelfde standpunten houden? Nou, ze mogen wel, ze mogen wel afwijken van, van, van de huidige fractiestandpunten... maar het moet ook weer niet eh, te, gek, te gek worden. Maar bijvoorbeeld gisteren Martijn van Dam eh, bracht zijn visie op het ontslagrecht. Nou, dat is anders dan eh, het, het huidige standpunt eh, van de fractie. Maar goed, uiteindelijk is het criterium, als het maar past... binnen het gedachtegoed eh, van de PvdA, nou, daar past het in. En dan kan het dus. P. Van der hier hiermee, je, je zegt het al gisteren met Martijn van Dam, volop in het nieuws hè, door die leiderschapsverkiezing. Is dat nou gunstig of ongunstig voor de partij? Kan je dat inschatten? Nou, Ik denk, tot op heden lijkt het gunstig te werken. Er komt, dat merk je wel, er komt een hoop positieve dynamiek op gang in de partij. De nieuwe leider zal door deze campagne al beter bekend zijn bij het grote publiek... als het eventjes in de fractiekamer een nieuwe leider was gekozen. De verkiezing geeft de kandidaat die wint een duidelijk mandaat mee. Dat is allemaal gunstig. Maar goed, ja, dat is wel op de voorwaarde dat het allemaal netjes blijft. Als ze echt met modder gaan gooien, ja, dan raken mensen beschadigd. zien mensen een verdeelde partij, dat moet je ook niet hebben. En het is wel zo. Goed, uh, Ik zei net, Martijn van Dam presenteerde dan, uh, zijn, zijn standpunt op het uh, ontslagrecht. Als iedereen echt volstrekt alle kanten opgaat met standpunten... Ja, dan wordt het voor de kiezer wel heel erg moeilijk om te begrijpen... waar de Partij van de Arbeid naar staat. Uh, en dat is al een probleem. Dus dat moeten ze wel een beetje zien in te dammen. Nou, we gaan het volgen samen met jou. Joost, dankjewel. Het gaat dus over het referendum van Assad in Syrië met Arabist Leo Kwart. Eerste de verkeersinformatie. Bij de ANWB, René Passet. Rond Amsterdam staan vanochtend maar twee korte files. En dat is natuurlijk verklaarbaar, want het is daar gewoon vakantie voor veel mensen. Het is sowieso minder druk, 27 files, 85 kilometer. Dat is ongeveer de helft van wat er hoort te staan op dit tijdstip. Want je merkt het ook rond Rotterdam en Den Haag. De enige file die er uitspringt staat op de A27, Breda-Utrecht. Na een ongeluk tussen Lexmond en Nieuwegein 3 kilometer. De spitsstrook is daar tijdelijk dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over Syrië. Eerst naar het voetbal van afgelopen weekend. Want het blijft spannend aan de kop van de eredivisie. Topper was gisteren natuurlijk PSV Feyenoord. Gewonnen door PSV uiteindelijk met 3-2 op het nippertje. Ronald van der Geer, welkom in de studio. Goedemorgen, Lara. Ik heb hem geluisterd in de auto. De wedstrijd ging op en neer, hoorde ik daar. Ja. Speelde PSV als uh, toekomstig kampioen, vond je dat? Nee, dat maakt het ook zo leuk. Er speelt eigenlijk niemand als toekomstig kampioen. Iedereen heeft zo zijn min- en zijn pluspunten. En dat bleek bij PSV gisteren ook maar weer eens. Aanvallend is het allemaal wel dik in orde. Maar dat moet je 90 minuten lang volhouden. Ja, dat lukte niet. En achterin ligt de kwetsbaarheid van PSV. En toen Feyenoord eenmaal de geest kreeg. Wat u wel zwon op het middenveld. en druk kon zetten op die laatste linie van PSV. Toen bleken daar dus ook de zwakheden te liggen. En als je kampioen wil worden. zou je toch ook moeten het aantal tegendoelpunten te moeten mm -hmm. beperken. Dus nee, PSV speelde zeker niet als een toekomstig kampioen. maar staat. Er op dit moment wel het beste voor. Ja, dan hebben we nog zes kandidaten, zo'n beetje. Ja. Er worden nog zes gerekend. Die allemaal van elkaar kunnen winnen... en ook van iedereen kunnen verliezen. Um, geeft dat aan dat het in ieder geval spannend is... maar geeft dat ook aan dat het zwak is? Of is het, is het, wordt dat toch wel goed gevoetbald? Uh, nee, er wordt natuurlijk niet meer zo heel goed gevoetbald. Het is vooral spannend. Um, en dat is, dat is een aantal jaren geleden natuurlijk al ingezet. Toen zag je al dat de subtoppers dichter naar de top toe kwamen. En eigenlijk men onderin ook weer dichter naar de subtop. Oftewel ja. echt grote verschillen zijn er niet meer. Het is veel dichter bij elkaar komen te liggen. Ja, en, en, en de kwaliteit is ook niet echt toegenomen de laatste jaren. Alleen ja, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt... is het ongemeen spannend. En krijg je dus inderdaad ineens zes titelkandidaten. Nou zullen er uiteindelijk geen zes overblijven. Van een ploeg als Heerenveen. En kan denk ik niet omgaan met die krachten. Ja, zeggen, ze ook zelf, zeggen ze zelf ja. ook. En niet stabiel genoeg. Dus dat, die ploeg zal uiteindelijk wel afvallen. Maar het gekke is, en dat is misschien wel het mooiste in deze competitie, Ajax is een mooi voorbeeld. Is al vier keer afgeschud ja. en komt toch steeds weer terug. En ja, eh, je kunt ja, niemand afschudden meer in deze fase. Ajax zet nu weer een goede reeks neer. De andere keer is dat inderdaad weer een andere club. PSV bijvoorbeeld. Welke uh, club heeft voor jou de beste kaart op dit moment? Tom zet ze steeds op uh, PSV? Ja, omdat PSV een vrij brede selectie heeft. En, en, en AZ heeft ook nog wat, wat Europese verplichtingen met een, met een smalle selectie. Ik vind Twente een outsider, toch. Omdat Twente uh, moeilijke wedstrijden, zoals gisteren tegen Utrecht... waarin het zeker niet goed speelt, wel wint. Mm. Natuurlijk nog wel uh, uh, Europese verplichtingen heeft. Die heeft Ajax niet, dat is misschien weer een voordeel. PSV en Twente, uiteindelijk denk ik dat die twee het gaan uitmaken. En dan nog even onderin kijken, de degradatiekandidaten De Graafschap of Excelsior. Een van die twee, het lijkt wel zeker. Hè? De Graafschap gaat ongenadig voor de punten. Excelsior gaat daar nog voetballend in. Ja. Geeft dat aan dat Excelsior het gaat verliezen? Nou ja, daar lijkt het wel op. Ik heb nog pijn aan mijn ogen, Marcel, van die wedstrijd van de graafschap. Er ja. was echt niets aan. Het was echt vreselijk. Handball, maar. Ja. Ja, ik vind dan het voetballen te prijzen. Maar uiteindelijk, het gaat om het resultaat. En ik denk dat met dit voetbal de graafschap meer resultaten gaat halen. Ja, dan gaat Excelsior de bietenbrug op. Ronald van der Geer, dankjewel. Okay. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Syrië mochten de inwoners gisteren stemmen over een nieuwe grondwet. In die nieuwe grondwet staat onder meer dat er verschillende politieke partijen worden toegestaan. Naast die van president Assad dus. Een handreiking van de president zo lijkt het en een groot succes volgens de staatstelevisie. Het is heel druk. We hebben zelfs om twee extra stembussen moeten vragen. Vanwege de drukte zegt deze medewerker van het stembureau. Maar in de stad Oms denken ze daar heel anders over. Dit is de nieuwe grondwet. Wie vrijheid eist, wordt beschoten met raketten. Al dus deze inwoner van Homs. Waar dit weekend ook weer tientallen doden zijn gevallen. Wij praten over Syrië en over dat referendum met Arabist Leo Kwarten. Meneer Kwarten, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat was dit referendum nou? Hoe moeten we dat typeren? Is het een handreiking van Assad of toch een schijnvertoning? Ja, het is een grote, grote schijnvertoning. Het is absoluut geen handreiking. Het is, uh, de tactiek is als volgt eigenlijk. Het referendum is bedoeld om de schijn te wekken dat er iets van democratie komt in Syrië. Dat er dus meerdere partijen dadelijk kunnen meedoen met de verkiezingen. Ver de, de verkiezingen worden waarschijnlijk gehouden over drie maanden, zoiets. Uh, het levert eigenlijk twee dingen op. Aan de ene kant uh, ja, geeft in feite Assad aan uh, zijn bondgenoten, de Russen en de Chinezen... Uh, een argument in handen om te zeggen van kijk, die, die Bashar die, uh, her, hervormt op uh, dit moment... dus uh, het hele punt van ingrijpen in Syrië... Is absoluut niet aan de orde. Met andere woorden, ze kunnen gewoon een veto handhaven in de Veiligheidsraad. De tweede bedoelt als dat ook uh, ja, met de verkiezingen die dadelijk worden gehouden... om de oppositie te kunnen splitsen. Ik denk dat als er verkiezingen worden gehouden in Syrië over een tijdje... dat er daadwerkelijk een aantal politieke partijen zullen meedoen. Maar als je goed gaat kijken wat nou de leiders zijn van die politieke partijen... dan zijn het gewoon de bondgenoot of, of mensen die onder druk toch uh, meedoen. Het is geen echte democratie. Hmm. Even voor de zekerheid nog vragen, meneer Kwart of de uitslag van dit referendum nog interessant is. Ik zou het niet weten, maar het zal nee. wel 99,9 uh, zijn. Misschien voor de show wordt het uh, uh, 73, maar dat hebben ze volledig in, in, in de hand. Het is ook een manier natuurlijk voor Bashar om te toetsen wie er achter hem staat. Uh, mensen worden gewoon opgetrommeld. Nog steeds door de leden van de baaspartij. Die dan nu zeg maar, de macht zo moeten delen met de andere partijen in Syrië. Die trommelen gewoon mensen op. Mensen uit, uit woonblokken. Van mensen die op ministeries werken. Bij de overheid werken. Worden gewoon met bussen aangevoerd naar uh, stemlokalen. En moeten daar dus kiezen. En uh, sommige mensen kiezen ook openlijk. Dat zag je ook op uh, YouTube-filmpjes. Uh, sommigen stemmen zelfs met hun bloed. Dan maken ze een, een klein sneetje in een duim. En dan drukken ze daarmee op het, uh, het hokje ja. ja. En dan kunnen ze zeggen van ja, met ons bloed stemmen wij voor Bashar. Tja. Inmiddels meldt Reuters trouwens weer nieuwe beschietingen... van het uh, Syrische uh, regeringsleger in ons. Uh, wat zal Assad's volgende stap zijn? Gaat hij nog een keer een schijnhervorming voor de buitenwereld doorvoeren... of hoeven we daar voorlopig niets meer van te verwachten? Nou, ik denk wat we nu zullen zien is dat er uh, nu een opname komt tot verkiezingen in Syrië. Er zal veel rugbaarheid aan worden gegeven in Syrië, buiten Syrië, om maar die, die schijnen op te wekken. Uh, maar hij zou ook die tijd gebruiken om de terroristen, zoals hij die dan noemt, uh, de, de, de demonstranten en de, de opstandelingen, de rebellen in Homs en al die andere steden in Syrië, in Hama en in Dara, om die volledig in de, de pand te hakken. Dus ik, wat ik vermoed, wat ik vrees eigenlijk, is dat het geweld uh, de komende drie maanden ongelooflijk zal toenemen. Dus naarmate de, de verkiezingen dichterbij komen, zal het geweld toenemen. onder het mom van: ja, maar we kunnen alleen verkiezingen houden. wanneer het helemaal veilig is in het land. en wanneer ze niet op ons, op ons schieten. En is hij daartoe in staat? Dat alles, allemaal de kop in de druk? Absoluut. Ik bedoel, het Syrische Leger het is absoluut in, in, in staat om, uh, ja, om, om steden uh, te bombarderen... Wat ze, wat ze nu ook doen, om, om nog veel grotere bloedbaden aan te richten... Wat ze, wat, wat, wat ze nu doen. Absoluut. De enige reden waarom ze dat niet doen... is omdat ze bang zijn voor de reactie van de buitenwereld. Hmm. Maar als het aan het, uh, aan het bewind ligt, dan kan de bloedbad veel en veel groter worden. En, en, um, denkt u wat dat betreft dat de oppositie, de opstandelingen... zich um, ja, met evenveel kracht zullen kunnen verwieren tegen, tegen dit geweld? Het, de grote vraag is natuurlijk van... hoe groot eigenlijk dat, dat vrije Syrische leger is. Mm -hmm. Het is een verbrokkeld geheel. Er zijn uh, milities overal in, in Syrië ontstaan... die zich, zich bezighouden met bescherming van de burgerbevolking. Die zullen bevoorraad moeten worden met geld en wapens uit het buitenland. Ik heb het idee dat dat wel op, uh, op zekere schaal plaatsvindt. Er zijn een paar landen, zoals saudi Saoedi-Arabië... die die uh, rebellen steunen, ook met wapens. Alleen dat doen ze niet openlijk. Dus die, die wapens worden zeg maar Syrië ingesmokkeld. Dus ze weten niet precies uh, ja, hoe goed die wapens zijn... waartoe ze in staat zijn, hoeveel, uh, ja, hoe, hoe, hoe groot ze zijn. Maar ik denk niet dat wat voor geweld... als het ook uh, gebruikt in de komende drie maanden... dat het, uh, het geweld dan op, opgehouden zal zijn. Het zal alleen maar toe toenemen. Leo Kwart, Arabisch, dank voor uw analyse over Syrië. Oké, okay, graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. 15-jarige scholieren die afgelopen weekend dood werd gevonden op straat in Den Haag... is waarschijnlijk vermoord door een voormalig tbs'er. Kort na de vondst van het naakte en bebloede lichaam... gaf een 25-jarige man zich aan bij de politie. Hij is voormalig jeugd-tbs'er die al eens een willekeurig persoon heeft neergestoken. Volgens het Algemeen Dagblad is het waarschijnlijk dat het meisje... de man toevallig tegen het lijf liep na het stappen... Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat ze elkaar kennen. Franse media zijn vol lof over de Oscars nu. De stomme Franse film The Artist de grote winnaar is geworden. Voor het eerst won een Franse acteur, Jean Dujardin... de Oscar voor Beste Acteur, schrijft Livy Garot. TV5, Monde, noemt het een historische oogst voor Frankrijk... en spreekt van de heilige Dujardin. Mm. Oua, Poutin, geniaal, merci. Maar volgens de Franse pers de vreugdekreten in het Frans van de Winnaar. Ja, dat klopt. Dat hebben we kunnen horen. De Belgen wonnen niet de Oscar voor Runskop. Eh, voor beste buitenlandse film. Maar ze zijn toch wel een beetje trots hoor. Want de soundtrack van die artist viel wel in de prijzen. En die is dan weer deels van Belgische makelij. En zo gaan we toch niet met lege handen naar huis. al Dus de standaard. In Nederland konden we genieten van nog een andere show, die van het Nationaal Songfestival. Twitter ont plofte zo ongeveer naar de winst van Joan Franca. Ze zong het nummer You and Me verkleed als Indiaan. En dat leidde tot hilarische reacties. Tabaretier mm -hmm. Sarah Kroos bijvoorbeeld vraagt... serieus, serieus, hebben jullie allemaal Indiaan ge-sms'd? <laughs> Centorum dan die heeft er ook weer een Indiana-verhaal bij over Nederland. Dit keer is het dan echt dat dan wel weer. Twitter Radio 5 presentator Fouad Sidali. En nou tennis in Raymond sluiteren weet het echt niet meer. Ik zie een Indiaan. Een pornoactrice en een vrouw met blauw haar. Ik denk dat ik maar een pilletje minder ga nemen. Ja, Goed zo. Na acht uur in het Radio 1 Journaal... hoort u meer over het noodlijdende Vestia Woningbouwcorporatie. Blijkt al twee keer eerder extra garanties te hebben aangevraagd en ze ook te hebben gekregen. Maar controle op het bedrijf kwam er niet.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 Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Zij is vier. Rosa Verbeek is vier jaar ondernemer. Voor de medewerkers van haar IT-bedrijf wil ze een collectief pensioen... waarbij ze alles online kan regelen. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom het nieuwe pensioen. Dat is een pensioen voor alle bedrijven vanaf één medewerker. Met altijd en overal inzicht in je gegevens.